Macron noemt staken een grondrecht, maar hoopt dat er rekening wordt gehouden... met families die het land gaan doorreizen om kerst en oud en nieuw met elkaar te vieren. Model Mama Kex is afgelopen maandag overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was een van de eerste zwarte modellen met een handicap... die werkte voor grote modemerken. Het been van de Haitiaanse Amerikaanse vrouw werd op haar veertiende geamputeerd vanwege kanker. Haar hele carrière zette ze zich in voor acceptatie en diversiteit in de modewereld. Waaraan het model is overleden is niet bekend. Mama Keks was 30 jaar. In de eredivisie zijn gisteravond vier wedstrijden gespeeld. Nummer 2 AZ ging hard onderuit bij Sparta. De Rotterdammers wonnen met 3-0 na een rode kaart voor AZ-keeper Bizot aan het begin van de wedstrijd. Sparta speelde met rouwbanden vanwege het overlijden van Jules Deelder. Ook was er een minuut stilte. PSV won de eerste competitiewedstrijd onder interim-trainer Faber... met 4-1 van Pek Zwolle. Willem II kwam niet verder dan 0-0 tegen Fortuna Sittards. Heerenveen Herakles Almelo werd en 1-1. En 11.000 oude strips van Garfield worden de komende tijd geveld. Elke week gaat er, gaan er twee onder de hamer. Maker Jim Davis wil zo niet alleen verzamelaars... maar ook fans een kans geven in het bezit te komen... van originele tekeningen van de eigenwijze kater... En de eerste strips die leverden 500 tot 700 dollar op. Het weer nog in de loop van de nacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt amper af tot een graad of 5. Overdag eerst grijs en regenachtig. In de loop van de dag klaart het dan wat vaker op. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met GFM. Met men. nu de nacht. When me come a dancer, me when me come a dancer, when me come a dancer, when me come a dance, when me come a dance, when When me come a dance, when me a dance, when me a dance, I'll make mad me mad. When me a dance, I'll make mad me mad. When me a dance, I'll make mad me mad. When me, a dance, me, mad, me, mad. When me a dance, when me a dance, when me a dance. <altro> I'm gonna go down the...